Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tegen een vrouw uit Uithoorn... die met haar man en kind. naar het strijdgebied van IS was gereisd. eist het Openbaar Ministerie een jaarcel. Het OM verdenkt de 30-jarige vrouw. van deelname aan een terroristische organisatie. en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ze ging drie jaar geleden met haar man mee. die IS-strijder wilde worden. Ze zou visa hebben geregeld. en in het kalifaat voor het gezin hebben gezorgd. Binnen een jaar kwam ze weer terug naar Nederland zonder haar man. Of het kind ook bij haar is, is niet bekend. In het Rijksmuseum is een topstuk gepresenteerd... dat is opgedoken uit een 17e-eeuw scheepswrak. Het is een zilveren pronkbeker met de god Mars... vermoedelijk gemaakt in Nuremberg. De beker komt uit het palmhoutwrak... dat voor de kust van Texel is gevonden op de bodem van de Waddenzee. In 2014 werd al bekend dat onder de gevonden spullen... ook uiterst zeldzame kleding uit de Gouden Eeuw was... De beker is de komende maanden bij Museum Kaapskil op Texel te zien. De Europese Centrale Bank gaat banken opnieuw ondersteunen met gratis geld. Vanaf september kunnen banken voor nagenoeg niets miljarden euro's lenen van de ECB. En dat geld kunnen de banken dan weer uitlenen aan bedrijven en particulieren. De Europese Bank hoopt dat zo de rentes laag blijven en dat de banken niet steeds meer eisen gaan stellen aan nieuwe leningen. Met de maatregel hoopt de ECB de economie weer aan te zwengelen. De Duitse economie staat bijna stil en Italië zit zelfs in een lichte recessie. Critici zeggen dat het gratis geld banken lui maakt om te hervormen. Het weer nog. Vanmiddag kunnen vooral in de zuidelijke helft van het land een paar pittige buien vallen... met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is 10 graden en er staat veel wind. Vanavond en vannacht opnieuw regen. Morgen wisselen bewolkt en meest droog. En het wordt morgen 9 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer, 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw Vennep en Zoeterwoude, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-Geuzenveld en Amsterdam-Buitenveldert een kwartier vertraging.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 Een hele goede middag luisteraars, dit is Muziek van Live op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Vandaag een ietsje andere uitzending dan dat u van mij gewend bent. We hebben namelijk een gast in de uitzending en dat hoort u straks wel wie dat is. Maar we hebben toch wel wat vaste items, de instrumentale van vandaag. De Colin van El Kerkman is verschoven naar het tweede uur. De nummer één van deze week en dat is een eentje uit 1997. En de gouden oude van de week die houden we er ook in. En het weer natuurlijk voor het komend weekend. En dat is nog niet alles. Nieuws uit onze badplaats. En de directe omgeving. We hebben dus een heel vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9. Of zich ook 40. En kijken kan ook. Maar luisteren kan dan niet, maar kijken wel. www.zfm-live.nl De tiertechniek is vandaag in handen van Bart van der Meer. Mijn naam is Hans Wassenaar. En Bart, waar starten we mee? Ja, spannend, hè? Ja. Uh, het wordt uh, Pearly Dum van BZRN. Nou, ben benieuwd. Een nummer 1 niet. Want daar ging het om toch? Daar ging het om. Nee. Je hoort hem zo. Morning light, softly shining on the hill. Maar ah, dat is niet mijn nummer 1 hoor. Nee, nee, nee. Dat is niet mijn nummer 1. Dat weet ik. Nee. Uh, uh, in Zandvoort hebben we een toneelvereniging. Die heet Wim Hildering. Dat is onze buurman. Maar in Hilgom is er ook een toneelvereniging. En die heet KNA. En die bestaat al sinds 1930. Dus dat is een oudje hoor. Zo oud ben ik nog niet. Van deze toneelvereniging hebben we onze studio. Carolien. En Carolien, welkom in onze studio. Dankjewel Hans. Oké. Okay. Ik vraag altijd eerst, wie is Caroline? Nou, Caroline is een 45-jarige vrouw... die samenwoont met uh, Vriend en Poes in Vijfhuizen. En ik ben daar pedicure met de praktijk aan huis. Nou, dat is hartstikke mooi. En oh, ik, ik zou vragen, wat doe je dadersleven? Maar dat heb je al verteld ja, dat natuurlijk. Is pedicure. Ja. Wat betekent het KNA? KNA betekent uh, kunst naar arbeid. Dat is de afkorting van onze de toneelvereniging. Ja, en op jullie website staat... Uh, op 12 april 1930, midden in de crisis... werd door de Rooms-Katholieke Arbeidersbond... Sint-Deus de Bid... een toneelvereniging opgericht voor het gewone volk. Met de verheffende naam Kunst naar Arbeid. Dat is een prachtige naam. Ja, dat klopt. Ja, de bedoeling hier was de kunst en daarmee het goede moraal... naar het volk te brengen. jij? En nu, 85 jaar na de oprichting bestaat de vereniging nog steeds. En dat is natuurlijk geen geringe prestatie. Caroline, hoe lang ben je al lid van deze vereniging? Ik ben uh, het jongste lid uh, wat er is op het moment. Ik, uh, ja. heb in, vorig jaar heb ik in het toneelstuk al meegespeeld. Ja. En dit is mijn tweede stuk, dus ik twee. ben nu uh, zeg maar uh, twee jaar lid. Zo. Twee jaar ja. lid. En uh, uh, hoeveel mensen zitten er in, je, in jullie vereniging? We spelen op dit moment, of we gaan een stuk spelen met acht personen. Ja. En we hebben nog wat meer mensen die eraan uh, zitten te komen om mee te gaan doen met een volgend stuk... Uh, en, en iemand die, die, niet, kan, die waarschijnlijk niet de vorige er... jaren wel meegedaan ja. heeft. Dus we zijn wel groter, ja. dit jaar spelen we met acht. Ja, ja. ja en we en, hebben natuurlijk ook mensen met hand- die uh, decor en weet ik veel, die, die hebben jullie natuurlijk ook. Ja, die hebben we ook. Uh, dat zijn uh, allemaal vrijwilligers... of uh, de spelers zelf die ja. uh, her en der wat uh, talenten en interesses ja. Ja. hebben... die ja. zich daarvoor inzetten. Ja, hij is even met de microfoon bezig. Daarom hoort u allerlei uh, herrie. Onze techneut. Is het goed <laughs> zo? zo? Is het goed zo? Is hij goed oh, nu? zo? Nu, ja? nu, is, hij is, nu goed. is het goed hij zo. Goed. Okay. <laughs> en en uh, Kan je iets vertellen hoe jullie vereniging in elkaar zit? Is het inderdaad nog steeds een katholieke vereniging? Of is dat niet meer zo? Is het, dat weet je niet zeker? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, je niet. bent nee. kort lid om dat ik te kunnen zeggen? Ik ben kort lid uh, om daar veel ja. van af te weten. Ja, ja. Okay. Dat, uh, repeteren, hoeveel keer repeteren jullie? Uh, niet in de week zal ik vragen, maar hoeveel keer repeteren jullie? Wij we repeteren wekelijks op maandagavond en uh, af en toe uh, komt daar een extra repetitie bij als dat nodig is. Als ja. we in moeten lopen op het schema ja. uh, of als wij het zelf fijn vinden om nog een keertje extra uh, te oefenen met elkaar. En je moet natuurlijk allemaal kunnen. Degene die op dat moment uh, in dat stuk stelen, die moeten natuurlijk ook de mogelijkheid hebben om samen zo eventjes naar... Lokaal te komen. Ja, klopt. Ja, want we zijn dan wel de hele avond bezig. Van ja. een minuutje of acht tot uh, half elf, elf zo, uur. Ja, zo, ja. En dan moet je nog helemaal naar huis natuurlijk. Dan moet ik nog naar ja, huis. Ja. Ja. We gaan eventjes een plaatje draaien, denk ik. Het lekker worden. Dan mag jij lekker uitkiezen. Mag ik uitkiezen? Hm. Mag ik zelf uitkiezen? Jij. Maakt niet uit. Nee. Hij Uiteindelijk een keer in de hand dat hij wat uit mag kiezen. <laughs> dat ja. gebeurt niet zoveel. <laughs> ja, dan komt hij dan. This Weet je, ja. nog, weet je nog wie ze waren? Dat was hete chocola met Nou, Nola <lacht> no <lacht> de baard is van hot chocolate. Ja. Hans. Ja, ik, uh, Caroline, ik wil vragen... Die, die stukken die jullie spelen... zoekt iemand die speciaal uit? Hebben jullie daar een commissie voor? Of doet jullie regisseur dat? Wie, hoe komen jullie aan je stukken? Nou, de keren dat ik uh, erbij ben geweest... Ja. de vorige keer en deze keer... Uh, hebben wij met de spelers onderling uh, zijn we allemaal een aantal stukken gaan lezen. Die we zelf uitgekozen hebben. Dus ja. we zoeken zelf naar stukken en gaan die lezen. Ja. En dan stellen we er één voor die, wij die je zelf leuk vindt om te spelen. Ja. Uh, en dan gaan we een beetje stemmen. En dan zeggen we, nou oké okay, die twee en drie die moeten we allemaal eens even gaan lezen. Uh, en dan uiteindelijk blijft ja. er twee over bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, dan de laatste stemming beslist dan uh, welk stuk het gaat worden. Wat ik net van je hoorde, dat als jij voor het eerst het boekje krijgt. Dan weet je begot niet waar het over gaat als je het leest. Hoe kan je dan in zeggen van dat vind ik een leuk stuk? Ja, dat, ik, je hebt wel enig idee natuurlijk, maar het stuk gaat, het gaat wel meer, meer leven naarmate je ermee bezig bent. Ja, ja, ja. Maar ja, de strekking van een verhaal wordt wel een beetje duidelijk als je het boekje gaat lezen en ook uh, ja, allerlei eventuele grappen die erin voorkomen. Ja, ja. En dat is met name bij dit stuk had ik dat wel meteen door dat daar veel om te lachen is. En, en mogen jullie dan zelf ook grappen toevoegen, of dat niet? Nou, dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Als we met de regisseur bezig zijn met de ontwikkeling van, uh, van het stuk... dan kan het wel eens zijn dat er wat opmerkingen tussen komen... maar er gaan geen hele stukken teksten dat, tussen dat komen. Nee, nee, dat heb ik tenminste niet meegemaakt. Nee. En, en jullie spelen nu een blijspel? Ja, klopt. Maar spelen jullie altijd een blijspel? Kan je ook uit, uitleggen onze luisteraars uitleggen wat het verschil tussen een blijspel en een klucht is? Ja, en bij een blij spel... dat heeft wel tot doel om uh, mensen te vermaken... en ook een beetje aan het lachen te krijgen. Uh, maar dat wordt wat... Uh, natuurlijk gespeeld. En bij een klucht wordt het heel overdreven... gedaan. Ja. En, en ja, Dat overdreven spelen kan het ook heel komisch maken. Ja. natuurlijk. Maar spelen jullie altijd een blij spel of niet? Nee, en, dat wisselt. Een, een klucht ook gespeeld? Nee, nee, ik heb nog geen klucht gespeeld. En, en nee. jullie vereniging weet je eigenlijk niet hoe ze dat gedaan hebben? Um, ja, ik heb wel een aantal stukken... Daar weet ik de titels van en heb ik wat stukjes van gelezen en gehoord. Um, maar of daar een klucht ook bij nee, gezeten je, heeft, dat, dat weet, weet ik niet. niet. Nee, nee. Nee. Je, je zei in het begin uh, van ons vertrek dat je pedicure bent. Ik neem aan dat het een, een behoorlijke dagtaak is. Nou ja, dat kan ik helemaal zelf invullen. Hè. Ik ja. heb mijn eigen agenda. Ja, dus okay. uh, als ik een vrije middag wil, dan, dan dat kan dat bijna altijd. Dat is lekker, ja. lekker ja. handig. Ja. Want ik, ik vroeg me af, heb je wel voldoende tijd om je teksten te leren? Want... Ja, ik neem aan dat je behoorlijke lappen tekst moet leren. Ja, dat is af en toe inderdaad het geval. Um, ik begin de laatste tijd vaak s ochtends als ik uh, door het huis heen loop en met ontbijt bezig ben en zo, dan heb ik mijn dictaphone aanstaan. Ja. Uh, daarop heb ik de teksten ingesproken van de andere spelers. Ja. Daar waar ik uh, tekst heb, daar laat ik een, een pauze. Ja. En dan loop ik met die dictafoon door het huis. En uh, nou ja, dan uh, hoor ik die tekst en dan uh, zeg ik mijn teksten tussendoor. En uiteindelijk ga ik daar dan ook uh, bewegingen mee maken. En, uh, ja, hij, zo. Is rare, ik denk een raar gezicht veel mensen die bij je in huis zijn. Of niet? Ja, ik, ik doe dat ook bij voorkeur als er <laughs> niemand aanwezig is. Nee, nee. En als, als de poes thuis is, die vindt het ook heel ja, raar. Ja, ja, dat ja, ja, dat merk ik meteen. <laughs> nou, uh, wat gaan we doen? We gaan nog een plaatje da, da, da draaien. Dat bepaal jij het Nee, we gaan weer een plaatje draaien. Nee, jij hebt de techniek. Ja, dat weet ik. Maar okay. jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Nou, dan hè? gaan we nu wat draaien. Maar uh, doen we de uh, gaan we, gaan instrumentale we van ja. de... Ja, gaan we doen. Daar gaat hij komen. Dat is uh, Hoepa is de Ferryman van Janis Marco Polo. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Dat is Who Pays the Ferryman. En het Nederlands vertaalt is dat... Wie betaalt de veerman? Ja, en van vroeger weten wij dat nog. Dat was een, een, een Britse televisieserie van de BBC... die in 1977 werd uitgezonden. Dus dat is al heel lang. Dat was een achtdelige serie... en die werd geschreven door Michelle Bird... en geproduceerd en geregisseerd door William Slatter. Gefilmd werd in het vissendorpje Alunda... op de Griekse eiland Kreta. De serie kwam in 1978 op de Nederlandse televisie... De titel verwijst naar het oude Griekse mythe waarin de grens tussen de bewoonde wereld en de onderwereld, de Hadas, gevormd werd door de rivier de Styx. De zielen van de overledenen passeren deze rivier met behulp van een veerman, de Charon. Om de veerman te betalen werden er munten op de ogen van de overledenen gelegd. De vraag in de titel verwijst dus naar de betrokkenheid van iemand bij de dood van een ander. de ferryman van Janis Markopoulos. Uh, we hebben aan onze gast gevraagd of zij ook een, een nummer wil uitkiezen... om gespeeld te laten worden. En dat is haar geluk. En welke is dat geworden, Carolien? En waarom? Dat is geworden Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Um... Ja, ik vind het gewoon een heel mooi liedje. Dat is het. En dat is het wel. Dat is het, ja. <laughs> het komt uit de film Fifty Shades of Grey. Ja, dat weet ik. En dat ja. wou je niet zeggen. Nou ja, <laughs> ach. Uh, <laughs> ik weet dat hij uit die film komt. Um, oké. Okay. Um, ja, nou ja, oké, okay, dat is zo. Maar ik, ja, ik vind het gewoon een lekker liedje. Ik heb, uh, ik heb het boek uh, de eerste 15 bladzijden gelezen. En toen heb ik hem meteen op, opzij gelegd. Dan ben je nog aardig ver gekomen. Ik kwam de bladzijde 5. Ik vond, <laughs> heel, ik vond het helemaal niks. Nee. Ik heb hem wel bijna helemaal uitgelezen. Oh ja. Ja, ja, maar de laatste tien pagina's, toen had ik zoiets van... nou, Ik, vind, ik heb het nu wel gezien. <laughs> Oké, okay. Maar we gaan er wel naar luisteren. Ellie Golding, ik. Love Me Like You Do. color of my blood you're the cure you're the pain you're the only thing I Het was uh, Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Dat De dat keus je... van Caroline. Is dat je het zegt. Ja. <laughs> Caroline, waarom we je gevraagd hebben in onze studio. Nou komen we eraan toe hoor. Binnenkort hebben jullie een uitvoering. Dat ja. klopt. Ja. ja, kan je iets over dat stuk vertellen? Maar dan moet je natuurlijk niet het slot vertellen. Maar ietsje nee, hoe het waar het tuurlijk, over gaat. Nee, niet. niet. Um, het stuk gaat over een advocaten-echtpaar... dat aan het dineren is bij goede vrienden... En uh, ja, het loopt een beetje anders dan anders. Die goede vrienden hebben ruzie gekregen en die hebben besloten om uit elkaar te gaan. Ja, oh, ja nou. Ja. En dan gebeurt er het een en ander waar ik dus niks over ga vertellen. Nee, dat moet je nee. niet doen. Dat moet je... En hoe heet het stuk? Het stuk heet Wil je het toneel verlaten? Nou, je mag nog wel even blijven zitten hoor. Oh, fijn. Ja. <laughs> hoeveel, hoeveel mensen spelen er mee? Met z'n achter. Spelen. Met z'n acht. Ja. Dus dat is de hele, de hele kast is dat eigenlijk. Of hebben jullie nog... Uh, nee, er zijn er nog een paar meer die niet meespelen. Oh, die spelen ja. niet mee. Dus ja. hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe, hoe word je uitgenodigd om met een stuk mee te doen of niet mee te doen? Of bepaal je dat zelf? Van deze keer sla ik over. Ja, dat bepaal je zelf. Oh, ja. dat bepaal je ja. zelf. Dus er ja. wordt niet gekeken van dat stuk is voor acht mensen. Dus twee hebben we niet nodig. Wie wil er niet meedoen? Zo werkt dat niet. Uh, nou ja, dit jaar hebben we echt een stuk... Om, omdat er acht mensen waren die wilden spelen, hebben we ja. een stuk uitgekozen voor acht spelers. Ja, dat bedoelde ja. ik ja. ook eigenlijk. Wat, wat is jouw, jouw rol in deze stuk? In dit stuk. Ik ben uh, de vrouwelijke helft van het advocatenkoppel. Ah, goed. Is het een hoofdrol of niet? Nou, het is een vrij grote rol. Ja, voor, ja. De, voor de tweede ja. keer op paneel en dan meteen hoofdrol had je. Ja, dat, uh, toen ik het las uh, dat ik deze rol kreeg, uh, ja. was het ook wel even schrikkelijk. Ja, daar ja dat kan ik me ja. voorstellen. <laughs> wie, wie is jullie regisseur, weet je dat? Ja, natuurlijk weet ik dat. Die zie ik oh. wekelijks. Dat is Mike Schmieds. Ja, is dat een Nederlander? Omdat het een beetje Duitse naam is eigenlijk. Duits. Nou, de voor Miss ja, volgens mij is hij voorkomen Nederlands. Ja? Hij spreekt goed Nederlands, dus nou. hij ga er vanuit. Ja, nou. ja. Oké, okay. is hij een goede regisseur? Ja, ik vind hem hartstikke leuk. Hij uh, inspireert ons goed. Uh, heeft leuke ideeën. We doen leuke oefeningen met hem. Ja, helemaal oh, leuk. Jullie, ja. Doen, jullie doen ook oefeningen? Ja, wij doen ook... Uh, uh, stemoefeningen en, en, en, sp en spelersoefeningen met, uh, waarbij we moeten improviseren, uh, net, elkaar net, moeten reageren. Net als ja. eigenlijk bij een koor als je begint dat je stemoefeningen krijgt van oh, oh dat, die dingen. Zoiets doen jullie dan? Zoiets, ja. ja, ja. We gaan uh, weer even wat draaien er en dan waar? gaan we naar de kloe. Wanneer en waar en nog wat. De kloe? De kloe. Okay. Nou, dan gaan we weer plaatje draaien. De clue, Krijgen we? Ja, de kloe. De mama's en de papa's in California dreaming. Ja, dat, je is, dat, ook weer. dat was duidelijk. Ja. Uh, Carolien, wanneer ga je optreden? Vertel. We gaan optreden vrijdagavond 29 maart. Ja. En zaterdag hebben we twee voorstellingen. Dat is er een middag. Uh, Voorstelling om twee uur en een avondvoorstelling ook om acht uur. Nou, dan ben, je, dan ben je er helemaal klaar mee natuurlijk. Ja, dat zijn pittige dagen. Dat <laughs> ja, is zeker dat waar. En dan uh, de donderdagavond daarvoor ja. nog een generale. Dus in korte tijd uh, spelen we het vier keer. Maar goed, dan zit het er ook wel in met de laatste keer. Dat is wel de bedoeling. Kom ik zondag kijken. <laughs> nee hoor, dat is een gantje. <laughs> uh, uh, uh, waar is het precies? Vertel dat eens. Um, het is in het centrum van Hillegom aan de... Het is de Culturele Raad, heet het gebouw. En dat is aan de Prinses Irene Laan, nummer 16. Nummer 16. En het is, uh, dat begint op 29 maart om 8 uur... en 30 maart om 2 en om 8 uur. Kaarten bestellen. Kaarten bestellen, dat kan uh, via onze website. En dat is www.toneel-kna.nl. Um, nou, en, en de kosten? De kosten, de kaartjes in de voorverkoop zijn 8,50 euro... En de mensen die aan de kassa uh, komen voor een kaartje, die betalen 10 euro. Ja, maar het is wel vol is vol natuurlijk. Er mogen maar een... Hoeveel mensen kunnen er in de zaal? Uh, ik denk uh, iets van 120, zoiets. Ja. ja, en vol is vol, tuurlijk. Ja, ja, dat, ja dan dat... houdt het op. Ja, je dus je mo moet er snel bij zijn. Ja, je kan moeilijk stapelen. Ja, ja, <laughs> dat gaat heel dat moeilijk. Niet. Iedereen nou, wil een stoel. Ja, nou, en als iemand lid wil worden van jullie vereniging... want misschien, ja, je weet niet of hier iemand luistert die zegt van... dat lijkt me leuk. Natuurlijk. Vertel, vertel eens, kunnen ze hun eigen aanmelden? Of het beste is natuurlijk als ze eerste keer gaan kijken bij jullie, of dat leuk is. Ja, dat mag altijd. Mensen mogen altijd naar een repetitie komen ja, kijken. Ja. Uh, uh, en op de website. Uh, ja, de website kun je een bericht sturen. Of uh, staat vast een telefoon met, ja. uh, wat je kunt bellen om, om wat informatie te krijgen en dan uh, repetitie bij te wonen. Ja, en als je wil weten hoe het stuk is, dan staat er een trailer, want ik heb gekeken, uiteraard natuurlijk op www.toneel-kna.nl. We hebben net even ja. zitten kijken naar de trailer. Je had hem nog niet Leuk, gezien. hè? Ja, ja, zeker ja, ja, ja, we hebben een hoop plezier met... Uh, ja, en dat reciteren. geloof ik zeker. En, ja, en zeker. dat is het allerbelangrijkste. Dat is uh, toch het belangrijkste van... vrije tijdbesteding, dat je daar plezier in hebt. Zo is Goed, het. nog een keertje. De kaarten kan u bestellen bij www.toneel-kna. En het is 8,50 in de voorkeurverkoop. En aan de kassa 10 euro... En waar is het? Het is de culturele raad... Prinses Irenelaan, nummertje 16. En het is in om. En wanneer is het? 29 maart om 8 uur. En 30 maart en 2 en om 8 uur. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel, Hans. Ik ga, het, ik ga het ook zien. Het lijkt me hartstikke leuk om je een keer op dat toneel te zien. Een andere kanoline <laughs> dan dat ik gewend ben. En hoe dat is het ja? lijkt me hartstikke leuk. Okay. Veel plezier. Dank je wel, Hans. Toi toi, toi. Bedankt dat ik er mocht zijn. Hartstikke leuk dat je er was. Oké, okay. dag, Hans. Oké, okay, doei. sit away does an angel contemplate my faith do they know the places where we go when we're gray and old cause I have been told that salvation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 We Hem niet, hè? Dat was hem niet, hè? Dat was hem. Ja, we hebben een andere technicus, dus het is af en toe even moeilijk voor hem. Maar we gaan draaien. Nummer 1 hit uit 1997. En dat is Alaan. En dat is vrij vertaald al, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen: Nemen. En dat is een single van de Camero Cameroense zangeres Wes Madiko. Zang. Hij is een, is een zanger trouwens. Maar zingen, ja. Waarmee in die... het najaar van 1997 de top van de hitlijst wist te halen. En nummer is tevens het enige echte singlesucces... dat de zanger tot nu toe en tot op heden in de lage landen wist te scoren. Hoewel ook het bijbehorende album Belenga goed verkocht. Alane kende wat verkoop betreft een trage start... maar werd toch populair dankzij de grote hoeveelheid airplay... en het karakteristieke dansje... dat door de dansaressen in de videoclip werd uitgevoerd... De single stond acht weken achter genoteerd... op de eerste plaats van de belangrijkste hitlijsten... en verkocht uiteindelijk meer dan 175.000 exemplaren. Destijds goed voor dubbel platina. En hier krijgen we Wes met Alan. Dus als, u, als u kijkt op onze wwwzfm livenl dan had u de gezichten van onze bak moeten zien bij. ons zit liedje. Ja, dat was geweldig. <laughs> We hebben de evenementenagenda van maart. De 10e, Automax Street Power, Zandvoort. Circuit Zandvoort. En de 17e, Concert, Koorconcert, Koor uit Haarlem. Protestantse kerk aanvang om 3 uur s middags. De 22e, Kinderdisco bij Pluspunt. Van 7 tot 9. De 28 e opening Kinder, Kinderkunstlijn. Soms kom ik er niet uit. Zandvoort Museum om twee uur. De 28 e regenboogborrel voor jong en oud. Crank Café XL van half zes uh, tot half acht. Dan hebben we de 30 e de 30 van Zandvoort. Dat is een wandelevenement. Een paar keer meegedaan. Aanrader. Circuit en het strand en de duinen en het centrum. De 31 e Zandvoort, Circuit Run. Circuit en het strand en de duinen en ook het centrum. En dan hebben we er ook nog de 31ste, het omloop van Zandvoort. En het is ook circuit Zandvoort. Dus het wordt een heel sportief, een sportieve maand wordt het. En jij doet mee? Nee, ik doe niet oh, mee deze oh, keer. Nee, mee. nee, nee, nee. Oh, okay. Nee, deze keer niet. Ik sla één keer over. Oh, hij is fijn. Ja. De 30 heb ik al een paar keer gelopen. En ik moet eerlijk zeggen zijn aanraaien. Nou, daarom. Ja, waar gaan we naar luisteren? Uh, Rob de Nijs, alles wat ademt. Kijk. Laat al. Maandag 11 maart, dan is de Toon Hermans Groep er weer... voor de mensen die te maken hebben met kanker. Deelnemers wisselen aan de hand van het thema ervaring uit... bieden elkaar emotionele steun en krijgen informatie en advies. Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Deelname en ook koffie en thee, dat is allemaal gratis. En het is maandag 11 maart van half elf, morgens, tot 12 uur. Locatie Pluspunt en Pluspunt het is gelegen in de Vlemingstraat 55 in Zandvoort Noord... Eventueel telefoonnummer 023-574-0330. Ik herhaal, 023-574-0330. Dat was hem. Dat was hem. Hij is goed. Dan komt hier de laatste van het eerste uur. The Human League met Human. They're only to hide my guilt and shame I forgive you, now I ask the same of you While we were apart, I was human too oh.